We gaan verder. Uh, de regel 12 na de punt. We ze, masik lo yadin be ela dertin hagu miftaha be Klomar she ein hamochin 14 magim ela lekilim de yeshut Hajotsim Mifhinat mifchina 15 hamiftach shegu atar pyesot pent 12 vezeshe masik end that is what konkludiert lo yadind ela hahu miftechah er worden, dus het is een negatieve, een zin wat negatief wordt zeg negatief, eh, ontkenning, ontkennende zin en dat moest ik altijd eh, bevestigende zin van maken. Maar het is law, eigenlijk dat is vaak worden gebruikt in deze constructie van niet dat, maar dat. Maar dan is het toch heel handig, ik doe het meestal, draai ik het in het bevestigende. Dat, en dat is wat hij concludeert van dat er worden alleen maar in plaats van alleen maar uh, wo, uh, er worden in haar alleen maar uh, de ge uh, gekend worden alleen maar de mieftige belegoedbeek. Dus alleen de mieftige wordt kenbaar. Oh, dat is beter. Klomaar, dat wil zeggen, ze één hamochen ferting magiim elders kilim de Jisso. Dat wil zeggen dat de mochin die bereken alleen maar kilim van de Jisso. Ja, dus kijk nou, de mochin nu die komen, die komen de mochin van de ataret Jisso. Die komen wel naar de naar de Jisso van de van de Malchut, ja, van de, in de parsoe van de Abu En dan gaan, worden ze doorgegeven naar, dus niet gaan, kunnen niet verder, ze worden doorgegeven aan de Yirsut, ja, dat is wat hij zegt, de kilim van de Yirsut, zij ontvangen die mogen van de Atheret Yesot. Uh, hajotsim, welke kelim van de jirsut, uitga, uitkomen, of verschijnen in de zin van verschijnen, mifgenata miftige, in het aspect van de miftige, ze hoe ateret jesot, dat die ateret jesot is. Punt. Dus de kwestie van ateret jesot eigenlijk, en de mochin van de Eret en de kilim van de jesot, is de kwestie van Jirsot, ja of niet? Dus dat, bij, dat het feit dat bij Abba Jima ook in de Malchut uh, het, licht kan, het licht in de Gadloed komt tot de Eret je Jezot oftewel tot de jirsot, kunnen we zeggen uh, tot de 49ste poort, kijk eigenlijk kijk nou wat het verschil is Marco heeft het erg knap Gedaan, het was uh, voor mij is een echte net als balans en ik zie wel dat mens, mensen beginnen ook verbanden te zien. Dus kijk nou wat we hebben gezien, gezegd: dat je zoot, ja, je zoot is de 49ste poort, we hebben gezegd. En bij de atheret, je zoet, komt het licht. En we hebben gezegd dat de 49ste poort is je heeft je ons gezegd. En niet dat atheret En nu heb ik, als je kijkt, nu een beetje stiekem, kijkt naar, naar de rechterhelft. Dan zie je ook een beetje waarom. Kijk nou, dan zie je dat tot dat, dat, dat, dat de het is zoot, komt het licht. En het licht van de atheritie is zoot, wat bij de atheritie is zoot, komt hier. Vergelijkbaar met de aboehema. Kijk, dan, uh, gar hebben ze niet, ja. Aboehema klettert ook maar binnen af van de lichten. Het is allemaal lichten, ja. Dat is 10 van de lichten. Gar hebben we niet in de moet een beetje parallel zo lopen. Ja? En, maar hebben ze wel die wak? Wak betekent zes, zes onderste, zes onderste uh, lichten of mochten. Dus zes. Dus Ges het Gvorat, Jefer het net zo Hort en Je Soort van Lichten. Totaal zijn zes. Ja of niet? Zes. Dus dat noemen we dat zes zestienden. En dan zij geven die. Die Je Soort geeft die. Zes tienden naar de so Dat is wat Marco had opgelet. Klein detailtje, maar dat is erg belangrijk. Dus zes lichten vak, die. Dus het hoofd hebben we niet van lichten. Van Abu ima heeft alleen maar Hassadien. Die gaat zich niet. Daar zit geen Gar van Lichten. Daar zit alleen maar Hassadien in plaats van Nishama ga je niet van de lichten. Daar zit alleen maar bij Abu'im alleen maar nefers Maar dan wak, wel is wel gochma. Dus wak van de gochma, zes van de in de ook in de Abu'im, dat wel, dat wel wordt ontvangen. Mm -hmm. En dat wordt door yesod ontvangen. Daarom zegt hij je dan, yesod is de 49ste poort, ja? 49ste poort, een beetje vergelijkbaar kan je zeggen, dat, dat ook natuurlijk daar spreken we van lichten en hier spreken we in de tekening van Abouima spreken we natuurlijk van de kilim maar dan in de kilim overeenkomt dat zoals so daar links was de lichten uh, rechts is link, uh, lichten lichten op de tekening van de tinsverrot van de mochen en hier hebben we bij kilim dan zeggen we dat het kom dat licht komt door tot de 49ste poort. En poort betekent iets waar langs je licht kan doorgeven, ja. Dus dan, de volgende Ik kijk nou ver verder aan de rechterhelft van, de, van het poort, is dat je zo gaat naar nu, dat licht, verder, van licht van de mogen de wak van de mogen doorgeven aan dat, er het is zo. So. Daarom hebben we ook hier bij ons, zegt hij dan, een keertje, zegt hij dan, dat... Uh, Neigende ste port is jezoot, ja. Maar maar tot de ateret jezoot komt het licht. Hoe? Eerst via de jezoot. Duidelijk, via de jezoot komt je daar naar de ateret jezoot. Maar nu wordt het duidelijker wat we ons verteld. Willo feitie naar de punt. Willole, <reprosy> abouima, shem, zestien, phi nad, heetataa. Shi hamalchut demalchut veexem zefinkin haminiula. Fifteen. Nadepund vezole abuimash en nit en nit nard abuimah. What that means is the mochin, the, they come What he says, new is abbreviation. Thus, it's thus, o, o, o, o, o, uh, de secties, net zoals je zei daarvoor, dat mogen die mogen die, die, mochen, die mochen komen tot de, tot de kilim van jirsut, ja, maar hier zegt ma niet, hij maar niet naar de aboehima, schoem p'chinnat heitata is dat de, de aboehima, dat is aspect van de heitata dus, wie is daaronder uh, van de aboehima, dat is echt de heitata'a, dus de niet at er het yes maar de, ma de warm dus de Mah zelf. We yima en niet naar de abo yima, ze hem beginat he a, dat, dat zei is het aspect heet a, ofwel niet, niet ze is het niet aspect van het a, maar bij hen... hij zegt zo, maar bij hen, bij hen wordt gebezigd de heet a, zo moet het gezegd worden, maar hij doet het dat, laat ons denken. And full. we hij mal malchut, de mal and he is malchut, the de is goed dus die zwarte malchut zwarte uh, mal op haar eigen plaats in de kater in de in de pe we etcemamenoula en is de meneoula zelf dus die echte meneoula dus nieuw komt de malchut tot haar plaats haar eigen plaats in de pe dat is echte slot hier kan niet verder 6000 jaar. Niemand kan het binnen. En dat is wat gezegd werd over Moshe. 49 poorten kon hij wel beklimmen, maar, maar de 50ste poort niet. En zo zijn zullen we ook leren een keertje dat dit ook bestaat. Zoiets als 49 poorten van onreine krachten, want de ene tegenover de andere heeft de schepper geschapen. En zo so was als er een volk, betekent natuurlijk, we spreken niet van volkeren de ware, volkeren, want dat is niet ons onderwerp, maar als er een volk komt of een iemand komt tot de toestand dat hij niet meer, dat die komt tot de 49ste poort van de van de onreine krachten, zo precies hetzelfde zijn er ook. Wij zien dat niet, maar die zijn er wel. En dan is het niet meer te repareren eens. Ook bijvoorbeeld het volk Israël bevond zich ook in de tijd van voordat zij kwamen uit, uit, de, uit de Egypte. Kwamen ze ook in het toestand waarbij ze net, net zo waren als Egyptenaren. Dus ze kwamen naar een absolute nulpunt. Ja, ze gingen leven net zoals de Egyptenaren. Ik wil niet spreken over de materiële Israël, want daarover spreekt niet de Dora. Duidelijk, het is niet daarover gesproken wordt. Duidelijk moet je zo ook zien. Dus via de linkerlijn die eilen werden doorgetrokken, de? dat is waar wij spreken over. En niet over het volk, dat het ooit zo geweest was. Onthoud het erg goed, dat ik absoluut heb niet daarover. Maar. En dan was het de laatste punt, was het niet meer dat alleen wonder kon het gebeuren om, om hen eruit te, te laten kruipen. En dat wil ook zeggen, dat is niet zo, niet zo negatief. Eigenlijk de mens, elke mens moet eigenlijk, moet je niet opzoeken natuurlijk, die onreine, onreine krachten. Maar eigenlijk de mens moet komen tot zijn eigen, tot zijn. Uh, Eigenlijk de kritieke massa van eigen kelim. En dat is natuurlijk, kan je niet komen daar zonder te komen in zeer, in de, wat men noemt, wat men denkt. Ja, omdat dit gevaarlijke zone is. Gevaarlijke zone, daarom zegt men, nee, doe maar religie en niets anders. Daar, daaronder, daar zit een duiveltje. Dus daar te komen natuurlijk is... Steeds durven, steeds, maar niet durven op de manier, natuurlijk, op, de, op een uh, manier dat een over, overtrokken, over, dat, overmoedigen, overmoedig met overmoed, uh, Maar voorzichtig, stap voor stap, binnenkomen. En dat kan niet zonder onreine krachten, Duidelijk, want juist in die onreine krachten, daar zitten de vonken, de mooiste, de belangrijkste, de... ...meest koppige vonken ...die wij moeten naar boven trekken... ...het is niet anders... Ik wil ik, het is hoe meer we leren... ...hoe meer vertel ik het aan jullie... ...het is niet anders... ...en daarom is het geen pretje... Ik bedoel, ...geen pretje wat wij doen... Eigenlijk, ...het is wel werk aan jezelf... ...het is niet gezellig... ...het is wel gezellig... ...je moet wel gezellig dat zelf vinden... ...maar of dat wel zo gezellig is... ...ik weet niet... Maar je moet willen, je moet willen dat doen. En langzamerhand ben je, word je, raak je gewend eraan. Raak je ook gewend in de duisternis te zitten. En je zal zien dat in de duisternis zitten, dat brengt me wel verlichting. Ja, andere keer ook, je komt weer. Nog kom je ergens, nog weer iets verschrikkelijks te zitten. En je moet niet vluchten. Dat was Moshe. De, de kracht van de Moshe. Hij was de meest bescheiden mens ter wereld. Wat betekent bescheiden? Dat hij ging niet in verzet tegen die tegen ook, tegen die klipoot, tegen niet. Hij droeg het. Hij droeg het op zichzelf. Hij legde het op zichzelf. Duidelijk. En daarom wordt gezegd dat het eigenlijk net of je dan alle ziektes van de wereld draagt, moet bedragen. Dat betekent alle de klipot in de, binnen de klipoot alles zit, de, ook de redding zit in de klipoot binnen de clip En niet vluchten. En denken dat. Maar wij weten dat wij niet vluchten. Uh, wie anders daarover gaat gedacht, die heeft ons verlaten. Ja, kijk, dat niet Zo doen. ook dat. Ja. Maar ook dat is niet meer. Ook, ook ik. Voel ik niet meer dat wij daarover moeten ook hebben. Want uh, absoluut niet nodig. Dus, het, wij komen nu op een heel ander niveau van de studie. Het is, het, het is gewoon vanzelf. Het kwam bij mij zo stap voor stap. Dat wij komen tot een heel ander niveau van de studie om ons alleen bezig te houden met iets wat met de leer zelf. En dat is snel en toeltreffend ja, met het gebouw van de schepper zelf. Dat is iets wat Eigenlijk, dat is het enige waar de mens zich mee bezig moet houden. Kijk, dat hele, hele onderwerp, het geestelijke werk, is eigenlijk is niet een onderwerp van de Kabbalah. Eigenlijk, kijk, wat ik had, het boek, wat mijn boek laatste boek is niet een onderwerp van de Kabbalah, absoluut niet. Het is gewoon een derivaat. Dat is iets, iets wat ik gewoon door de lezingen had ik moeten gewoon... Uh, dingen projecteren, ja, van de Kabbalah, dus ik zie de de, de ja, de, de structuur van het Hilaal en al die wetten, die ga ik gewoon dat, uh, als het ware, projecteren op de, ja, op beschijnbaar de realiteit van onze wereld, maar dat is ook niet zo. Maar het is niet een onderwerp van de Kabbalah, Onthoud we erg goed. Het was gewoon nodig om het begin te leggen. Het is geen, geen onderwerp. Van de Kabbalah. Dat heb ik. Dit is geen onderwerp van de Kabbalah. Kabbalah begint vanaf het moment dat de mens al het kleinste, de kleinste massa heeft. Dat de mens al kan, dat vanaf het moment dat de mens al iets, laten we zeggen, eigenlijk, men veronderstelt dat de mens werkt aan zichzelf. Waarom zonder dat kan je niet Kabbalah leren? Dus dat de, de mens massagiem opbouwt, massag, steeds massag opbouwt. Wat is dat? Jouw eigen zaak, jouw eigen thuiswerk. Ik? Maar men leert dat niet. Het is nieuw in moderne tijd, het is nieuw, men had het gewoon, het was nodig waarschijnlijk. Maar voor de rest uh, is het zo so dat we gaan ook dat niet meer doen. Ik bedoel, niet meer als onderwerp van onze studie doen, we gaan het nog afmaken. Ook in onze nachtlessen gaan we dat nog misschien een jaartje meedoen. Dan hebben we het hele boek, vijf boeken van, van uh, Shlavia Sulaam afgemaakt uh, tegen die tijd. Dan hebben we iets moois, maar zullen we afronden dat. We zullen we misschien stap voor stap, ook net zoals het herhaalles, zullen we dan één les per week zullen we dan opzetten stap voor stap. En wie meer zo willen, like, kan ook dat uh, de lessen bestellen, weet ik veel. Maar voor de rest gaan we niet mee bezig. Dan gaan we vanaf dus. Ergens, misschien september hoop ik, dat volgende jaar. Alleen puur verder met de Kabbalah. En hoe meer, hoe dieper, met de Kabbalah. Niet meer met, de, met het geestelijke werk. Heel, ook hier, op de zogger, gaan we steeds minder. Het kan misschien minder prettig zijn, misschien, nou, misschien juist omgekeerd. He. Maar ik ga minder verwijzingen doen naar deze wereld. Of schijnbaar naar deze wereld. Ja. Naar die, naar de gebeurtenissen, et cetera. Nee, pure Kabbalah. Want dat is de snelste manier om jezelf te corrigeren en verder te gaan. En dat is eigenlijk het onderwerp van waarvoor de mens hier op aarde gezet is. De volgende 18. Uh, dus dat is eigenlijk die malgoed van de aboe Die is, dat is eigenlijk de ware miniu de, de ware slot ja de slot en daar in de, in die slot is er geen licht gedurende 6000 jaar geen licht van de mogen van de malgoed. ja de mogen van de maagood die, die kan dat kan binnenkomen in dat geslo, in de sleutelgat van die miniula van die slot om oh, die open te maken. Dat alleen na de komst van de kracht van de machine. Dat wil zeggen na de komst van de kracht van lichtketter. 18. We zijn zomaar. brechit da niftige, we en da yes, dat is wat hij zegt, brisit, het woord in Het eerste woord zit alles. Brisit, da miftacha, kijk nou, brisit, het woord, eerste woord brisit, dat is miftacha, okay, yeah, dat is dan dat miftacha, de sleutel. En we hebben nu net geleerd dat de miftacha is, had je ook gezegd, is so, kijk nou wat we hebben geleerd. Brisit, ja, dat is het eerste woord brisit, dat is miftacha. Dan heeft hij gezegd, mogen de alteraties zo, so, dat is ook mistiger, had hij gezegd. En hij heeft ook gezegd ook dat die, die alteraties zo, so, dat steegt op naar de hierzoet, uh, ja, onder de ketterhoogma, dat is ook mistiger. Dus ga goed kijken wat, ons nieuw, wat het nu ons extra geeft. Dat hij zegt dat de brishi, het eerste woord. כאני תוара ברישיד דתז מפתחה ויחוד 19 קלמר כי הרמלה דרישי שיחי החוכמה 20 קוללת בתוחה רק בחינת מפתחה אנא שיגי 21 רק אתרת ישות ש... שער ממתת דקילים ואיינה כללת את שער גנון דקילים שכו מלחות דמלחות וזה שאומר ברישית דה נפתחה דקולה סאטים בק Scheimo Nasa 25. hastimo, vijfentwintig. Dekula, baeta katnut. Vehu sagir upatah. ki, 26. Hu soger, kol ha baeta katnut. Baot, 27. Ahei, tataa, beinaem. ...upotea chotam... baed hagadluut... ...28... ...lehorid haheytet haa... ...meenai... ...meenikweenaim lape... ...erg belangrijk wat je ons vertelt... ...er is een enorme... Eh, bevatting als we het gaan... ervaren, wat... ...het eigenlijk is. Kijk goed, negentien. Eigenlijk, kijk nou goed, Dat is nog een keer het eerste woord van de Torah, Breshit. En dat had ik jullie ook verteld dat in Breshid alles kunnen we zien, alles kunnen we terugvinden in dit woord Nee, 19, is maar. Dat wil zeggen, Kihamila Breshid, dat het woord Breshid, Shei ha dat is Kochma want staat geschreven dat de wereld is door de Chogma geschapen. En dat is dan het woord brishit. Daar zit de code. De Chogma, Van het licht gochma. Hoe? 20. Kolelet betocha Rakt bichina Let op dat brishit elk woord belangrijk is. Dat het woord brishit, dat dat chogma is. 20. Kolelet betocha die bevat in zichzelf, let op, raak miftacha miftige hanal, alleen het aspect miftige hanal, alleen de sleutel. Shehi 21, raak ateret jesode, dat is alleen maar ateret jesode. Sha'ar mem tet de kilim, de poort, de 59ste poort van kilim. Ik zou kunnen nog hier bij 49ste poort, hiernaast nog opschrijven. Hier heb ik alleen te de, de druk op de, op de tekening, maar eigenlijk de 49ste poort. En dan kan je nog een, zeg je, een gelijkteken nog maken. Van, en ook dan Bresci, dat woord Bresci daarbij doen. Dat is dan zoals hij ons vertelt. De 49ste poort, en dat is ook Bresci. Ja? Ja. Dan yeah. staat hier ook yeah. duidelijk, dat het soort is weliswaar van Kilim. Waar staat hij? Het is soort van Kilim. Wat hij zegt nu? Ja. Ateretisot? Okay. Shahar, Shahar, ja. hier raakt Ateretisot. Schaar, de Kilim. Ja, oké, okay. oké, okay. mag heeft niet. Het geeft niet, maar... Nee, niet, maar that, ja, heel ja, goed, maar dat is ook, maar dat is... Kijk, wat jij had gevraagd toen, dat was licht en, ja, en de Kilim. Van. En hier zegt hij dan, uh, een beetje zo so door elkaar, dat het... Ateret uh, Yisot is the Nathan Fiatux deport is the Ateret Yisot. Yeah, there will first say that an announce that it Yisot was this we always in, but this I Yisot and Ateret Yisot that is so shows we that zine in on the righter a tekening we see it well that it. Soms zeg je, dan spreek je dan van kilim en soms van lichten, en maar geef hey, niet. Maar het is goed dat jij dat opgeleid, opgeleid had. Kijk voor jezelf, maak voor jezelf altijd als je ergens een soort, een soort tegenspraak of zoiets so hebt, uh, dan noteer het voor jezelf. Dan kan je ook aan mij zeggen. Het is inderdaad zo wat zij ze zegt, dat het Aterat is dat is uh, de poort, 49ste poort van de kilim. Hij vertelde ons toen, zei hij, dat het Yesod is. Waarom? Omdat Yesod is de negende sphera, ja of niet? En dan is het, daarom is het woord het, ja, 40 plus negen. Eigenlijk de jesot is dan de de 49ste. Maar jesot geeft aan de ateret Yesod. Dat komt omdat, let op, omdat ateret Yesod is eigenlijk een soort aanhangsel aan de Eigenlijk Ateret Yesod is alleen maar ontvangt van de Yesod. Het is Ateret jesot is aangehecht aan de jesot en de jesot geeft het aan ateret jesot. Het is, hoe, op welke manier? Let op. Dat is, we hebben een beetje al geleerd in de zonger, toen we ook die hebben geleerd van Rava Menonah Saba, dat waarbij de ateret jesot dient als Masach, ja, let op. En jesot dient als, jesot dient als Pin en de ateret jesot is net als malgoed, als malgoed. Iedereen ziet het. Dus hoe, hoe zit het in elkaar? Dat, dat je, Jesod geeft het directe licht aan de ateret Jesod. Iedereen ziet het. Eerst moet alles komen van boven. Dus ik bedoel, licht moet komen, het directe licht komt van Jesod naar ateret Jesod. Aterret bij ateret Jesod staat de, de massag. In jouw Ateret die doet dat Orgozeer opstegen. Iedereen ziet dit? En dan tussen hen heb je dan die, dat licht dat nu bekleedt, Orgozeer, dat weerkaatste licht van de Ateret jesod, die steigt op naar de jesod. Tussen hen is bestaat zo tien van de aankomende licht en tien van de. Uh, van de van de vierkantse, dat komt in de atereties so. waarom is het misschien zo, so dat dit door elkaar they... is, we een na 22 kolen, we nu en zij de miftige dus de sleutel die, en die bevat niet de vijftigste poort van de kilim schreeu malchud, de malchud die malchud, de malchud, dat is de vijftigste poort van de kilim Uh, with Shomer, uh, and that is what he said. Breshit, da miftacha breshit, that is miftacha breshit, that is the sleutel. And you begrepen know we who that's belangrijk, is that as you don't wait who the sleutel is, that actually the 49th poort. that that is the breshit, that is done the in the Torah, that word breshit, as we kennen dat that, then we het licht Gochma te ontvangen, uh, dat Gochma van de ateret Yesod, dat komt, ja, Gochma, Gochma die ontvangen kan worden, gedurende 6000 jaar, dat zit in het woord woordbrechiet. Daarom is het laatste wat Rabbi Shimon heeft gedaan, is dat het boek geschreven dat, wat ik nu uh, leer, dat uh, de uh, Tikkunij is hoger. En dat is niets anders. Aan het einde van zijn leven is niets anders. Hij alleen maar 70 tikkunijm, 70 correcties van de, uh, het woord brichid. Niets anders. Dus alleen dat eerste woord, 70 verschillende combinaties. niet alleen naar woorden, niet alleen naar letters. In letters maar daar zitten nog die de klinkers, dus die nekudim, daar zit nog een ge geweldige kennis, wat we nog straks moeten doen blakselen. en daar hebben we nog, daar nog boven hebben we nog de tamim, de de klank, de tekens, dus de zangtekens. Die combinatie van die drie, dat maakt dan alle de, de hele alle geheimen die ...het is wat... Maar stap voor stap, dat is wat hij nu al ons vertelt dat het niet te dat is. Mieftige, dus de sleutel, tot, tot geheimen, tot het licht van Gochma, alles komt van het woord Breschid, van het eerste woord in de Torah. De Kula Satimbe, dus dat is de Mieftige, dat is Breschid, let op, is de Mieftige, is de sleutel, de Kula Satimbe, dat alles, 24, is daarin verhuld, Klomar. De Imona saastimo, dat daarmee is het geworden, uh, de verhulling is geworden, 25. De Hula, de Hula ba'et hakat uh, Ah, de haastimo de Hula, dat daarmee is het, alles is verborgen geworden, da, door die, door die, uh, door die Breschidt. Dus, kijk, net zoals in de IJssoot kunnen we ook een beetje zeggen. Heb ik weer opgetekend weer. Bij IJssoot. Kijk, nou, als die... Als die atheritie is zo. So, Steigt op bij tot de Tot onder de ketter Gochma. Ja, of niet? Tot de Nikweinai. Dan is het gesloten. Dan sluit die het licht. En dat heb ik gezegd. Bara. Gezegd. Van hem. Het. Dat is een eindeel van het woord. Dan wordt het, Dan wordt het geactiveerd... In het woord Breschid, het zijn gedeelte bara, wat, wat dat verborgen eigenschap doet, dat het sluit. En wanneer de licht hochma komt in de parzuf en dan de miftige die nu van dat eret jesot van de nikwe inijm, naar beneden gaat, dan gaan de lichten open van, de, van, de van het woord Breschid, het woord maar dan wordt het geactiveerd, het, woord, het gedeelte, sheet van, die, van, die, van het woord brechit. En sheet betekent zes. Dus dan eigenlijk zit het aan het eerste woord, dat zes, eigenlijk, wat zes wordt nu. Kijk, zes, dat is de mogen van wak, zes. Ja, mogen van wak, zes. Van geset tot en met, tot en met, uh, je dat is iets, dat is wat open gaat. Dus eigenlijk de Chogma, wel de Chogma, maar de Chogma die van de 6000 jaar van de schepping. Het is feitelijk het openen, het openen van de zes. Mocht je naar naraat even zo? Ja. Naar ja, dat is. Dat is het openen van de zes. dat yeah, is de zes. That is, that is, oh. Precies. That is dus, maar dan twee delen hebben ze in ja? Yeah? De eerste drie letters. die Geven dat het verborgen aspect van, van het sluiten, ja, ook sluiten van die miftigheid, die miftigheid, moet je ook sluiten, ja, dus dat, uh, maar en, uh, wanneer het licht gogma binnenkomt, dus wanneer een schepping, de schepping of een ziel uh, waardig wordt, dan ontvangt hij van de hele brisit, ja? iedereen hoort het? Dan ontvang je van de brisit van de wortel van, van alles, ontvang je dat licht naar binnen. Net zoals wat hier, van zes, wat, wat betekent, ontvangen van het shin shit van het woord shit. van shin jud, taf. En dat is betekent, in het Aramees betekent sch, zes. Dus van zes delen van het licht, dus van vak van lichten, van zes tienden van de hochma. En dat is, ontvangen dat, wanneer het licht, wanneer de lichten open gaan. Maar eerst laten we hem dat uitspreken. Klomar, dat zal zeggen 24 nog. Scheimona saast de kula dat daarmee met die miftige van de bryschit, met die bryschit, wordt is geworden, hast de Hula. alles verborgen was het, wordt het met hem. Wanneer is dat? Let op, 25, bij het in de tijd van katnoot. In de tijd van katnut wat is het dan? Die, ja, die mag goed, oftewel die ateret is. so Die steigt op naar de nikwe in ja of niet? Die katnut. Dat is altijd wat we noemen de rechterlijn. We hoe, let op, we hoe sagier op En hij, dus die brichtschiet, die doet dicht en die maakt open. Net zoals we hebben gezien dat bij de aterret Jesot van die Jesu, Ki 26. U soger kolla mochin, beina kat, beeta kat nut, baot, twintig. hahei tataa, beinaim. U potea hotam, beeta gadlut, achtentwintig, lehorit, hahei tataa, minik beinaim lape. Alleen had ik aan jullie verteld, gesproken over de aanzien van de Breschid. Maar nu, zoals ik nu zie, hij spreekt het eerst van de, ja, van de abu van de malchut, van de abu, van de heetata, van de abu jemen. Duidelijk, ik had alleen voor het gemak, heb ik alleen gegeven hier van de jirsut. Maar dat natuurlijk, precies hetzelfde is, eerst gebeurt het in de abu jemen. Duidelijk. Want de Torah, wat is de Torah? De Torah begint met de scheppingsverhaal. Scheppingsdaten. De, schepingsdate. de schepingsdate is wie wie wie, wie? wie? wie creëert de wereld? Wie schept de wereld? We hebben geleerd, herinner je? Bina, dus abo yima, die scheppen de Zeyrampin en Nukwa. Ja, daarom hebben we ook hier Zeyrampin, kijk nou, Zeyrampin en Nukwa, onderaan links in de tekeningen. Die ook stegen op. Ja, de, maar alles begint natuurlijk bij Aboeima. En dat is de Aboeima, dat is Elohim. Dat is de naam van de, van de strenge uh, meester van de uh, dien, cetera. Van de Elohim. En dat is Aboeima. Dus natuurlijk alles komt eerst van Aboeima. En het volgende station of uh, de manier waarop dus het licht, het licht, die, naar, naar, de, naar de Nukwa komt, dat komt via de Yishud. Eigenlijk via Nukwa, Nukwa is, via de Yishud komt eigenlijk en Zerampin en, en Nukwa. Maar dan begint het alles bij Abou Yima. Oké, okay? bij Abou Yima. Uh, nou, dat is wat hij zegt ons. Hij goed keken. Hij volledige concentratie die 26. ki soger Husoger kolapokin want hey die breachit doet dicht alle mochin. baeta katnut in de tijd van katnut ba ode in de tijd 27 baode ha hei tata abainaim in de tijd wanneer de de a, dat zwarte punt boven, staat in de niet naam staat in de opening van de ogen of staat onder de chogma. Dan doet die breeshiet dicht. Eigenlijk kan je ook hier, net zoals bij Yeshua heb ik opgeschreven, ja, hier Zo kan je ook die twee ook hier opschrijven. Bijvoorbeeld hier. Ook hier hoeft het niet maar alleen wordt het te druk. Maar eigenlijk, dit brechit kan je ook plaatsen hier boven, waar de malchut staat. De ware malchut staat. Kan je ook daar brechit op zetten. Eindelijk waar die heet het a staat. En wanneer, wat zeg je dan? Wanneer die malchut, heet het daar staat in de Nikweinheim, dus onder de ketterchochma van de Abu Dan doet die brechit dicht. Dat is dan de, de tijd van de katnoet. Dan doe die dicht. Ja, dus de, laat het licht niet, eh, niet, eh, mogen niet naar beneden komen. Op wat ba en doet hen open in de tijd van de gad let op, in de gad wat gaat gebeuren? Heet dat a die komt naar beneden, naar de p. le 28, uh, ha dat de a min ik weet, la Om die heet dat A ah, te doen afdalen van de nick van de opening van de ogen, naar de P. Ja, of niet? Dat is wat hij doet. Dat is precies dus ook de naam Bresheet. Die heeft twee functies. En daar kunnen we zien straks dat die heeft twee zes letters. Ja, Bresheet. En die zes letters, die zes letters, de helft, de eerste helft. Uh, is, die doet dicht, en de volgende helft van Shin, Jut, dat, Taf, sorry, Shin, Taf, dat doet open. En daarom zien we ook hier dat het ook wij functioneren op dezelfde manier. Ook wij richten ons, ja, onder ons moeten wij ons stoelen op de Shin, ja, op de tweede bodem, betekent dat er het is, zo, so, betekent rechts rechterkant, let op, rechterkant van, my, van de aterretje jesot is net als bara, dus dat doet dicht, dat is chassadim, die moet dicht doen. En de linkerkant, de linkerkant van de aterretje jesot, die doet het licht naar beneden, eh, die heeft de kracht om naar beneden te doen. En natuurlijk heb je nog tussen hen, moet je nog, moet je nog in de, link, de middelste lijn maken tussen hen nog de middelste leen maken. Eigenlijk, maar je, je zot zelf, je zot heeft ook twee, hè? dus rechts en links. Eigenlijk, dus het is niet zo dat wij een gat hebben, een gat moeten hebben om licht naar beneden te laten. En moeten we zorgen dat dit niet een gat wordt. Eigenlijk, niet gewoon een, een gat wordt waar het gewoon ligt, licht, licht naar binnen, naar binnen. Zoveel als ik wil als ik dat, nee, maar moet ik dan die overwegen? Die moeten wel, nu, heb ik kracht, let op wat ik probeer te zeggen. Heb ik kracht, heb ik de kracht, heb ik geen kracht, dan, dan ga ik mij uh, aanhechten aan mijn rechterkant van mijn jesot. Waarom? Mag ik dat En dan de, de jesot kan ik dan oplaten komen, waar dan naartoe? Maar, niet waar naartoe, je kan hem helemaal op laten komen, naar elke sfeera, naar, niet naar elke sfeera, naar, via de middelste lijn, je kan niet van de middelste lijn gaan naar links, eh, of naar rechts. Eigenlijk? En daarom iemand die, die zich richt, die steeds let op de authority. So, ben je altijd, eigenlijk, zit je altijd in de middelste lijn. Ja, of niet? Je zou, dat is toch in de middelste lijn. Dan zit je alleen maar in de middelste lijn. Je kan alleen maar rechtop op, op, optrekken van de je soort. Ja, als je ziet al in soot, zit al een terretje soort, zit al in de middelste lijn. De volgende stap is: Je zot, ja? O, wat moeten we doen? Van het terretje zot. ga je naar je soort. Ja? Dan de volgende station. Het volgende, volgende de echte, echte station. Niet, je kan zeggen, God, nee, maar God is waar is God? God. Dat waar is God. In het midden, nee, God is nee. links. Nee. Dus het is niet dat we naar het gaan. Natuurlijk, alles loopt op die manier dat. Maar het is altijd via de middelstelling. Wie is de volgende, volgende station bij het opstegen? Tjever, precies. En dan de volgende. Dat, precies. En zelfs nog meer kunnen we tot de ketter komen. Maar ketter uh, berekenen we niet, omdat dat is... Uh, maar in principe uh, is het wel op die manier. Ja, dat is alleen dat opstegen van de jesot op die manier. Maar daar is dus altijd opletten, dat Goed, 6000 jaar, steeds blijft het bij het opletten. Het is niet in Nirvana. Iedereen hoort het, twee krachten zijn er. Je moet altijd, kijk, het is altijd liefde met het op de achtergrond is de is ontzag. Het is niet anders. Waarom niet? Omdat hoe lager, hoe meer, hoe dichter bij de klipot. De klipot bestaat. Alle is 1000 jaar je kan ze niet halen. waarom? zodra, so lang de malchut de ware malchut zit nog waar in de in de in het hoofd van de attic zit ze blijft er wel de zemtzum zodra simtsum, man is, is natuurlijk de kort Alleen, het moet, on, en moet wel een tekort zijn. Wij moeten alleen tekort accepteren. Dat wel uh, legitime tekort. Als legitiem tekort is, dat is geweldig. Daarmee ga ik akkoord. Daarmee want dat brengt mij leven, et cetera. Maar het is niet nirvana. Het is niet wat men ons leert: dat de mens kan. Gelukkig zijn zo dat die geen geen niet meer hoeft op te letten op wat er door. Altijd is het waken, eigenlijk. Altijd waken, waken, altijd waken. Mag maar. Het is zo dat op de manier. Het is niet alleen natuurlijk zo. Zeg dat zo'n waken, schizofrenie, ja, schizofrenie, toestand waarbij de mens steeds zo so een beetje zo, so, zeg dat angst jagend is. Of the, het is natuurlijk niet zo. Het is steeds dat je toevertrouwt ja, op uh, hogere, het is niets, niets niet verdwijnt, niets verdwijnt in het geestelijke. Je hebt vertrouwen gehad gisteren, dat kan niet minder zijn de volgende keer. En steeds verder gaan, steeds verder gaan en de, het slagveld niet, niet verlaten en halverwege. Dat is iets, maar het is, kan, kan zo gebeuren dat iemand alleen in, dat, in, in, in zijn uh, incarnatie, tot een bepaald moment komt, en dan zegt hij, nou genoeg. En, en de rest wil je niet doen, misschien volgende keer of zo, volgende incarnatie. En de kwestie is, is, is om door te gaan. En de ene gaat door, en de andere zegt, nou, is genoeg, ik heb wel genoeg. Maar men kan niet stoppen met de kabbala, begrijp je? dat is het is, het is, of werken aan zichzelf, men kan het niet. Men kan zelf leren, etcetera. maar stoppen kan nooit. Stoppen kan je niet. Het is niet iets dat, ik heb het al geleerd, klaar. Kijk nou, zelfs, zelfs hier in onze wereld, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, uh, mijn, mijn soest, zuster. Zij is een echte top van uh, dokter, ja. Maar al haar leven had ze gestudeerd, al haar leven studeren, studeren, tot de laatste snik. Totdat zij ging met, uh, met pensioen. Allee, well, altijd bij studeren, bij studeren nieuwe, nieuwe dingen. Zo so is het ook bij ons. Maar bij ons is het wel corrigeren jezelf. Iets wat je werkt aan jezelf. Tot het moment komt dat wat wij, ah, waarbij jouw geloof. ...permanent wordt. Dat betekent dat jij helemaal geeft... ...of ontvangt... ...of geeft, doet er niet toe... ...maar alleen maar omwille van het geven. Dat betekent dat jij verbonden bent... ...volledig met het licht. Maar dat wil niet zeggen dat jij dan nu... ...al alles kan uh, jezelf permitteren. Maar dan op dat moment... ...kan je niet meer zondigen. En dat is natuurlijk het moment... ...waar we allemaal naar verlangen. Dat is dan persoonlijk ik Dat betekent niet dat, dat jij... Uh, dat jij uh, helemaal, betekent natuurlijk dat jij ook altijd moet opletten. Steeds moet je opletten. Maar het is al, wordt het al in jouw systeem zodanig inge ingebracht in jezelf, dat jij niet meer kan zondigen. Maar de, zeg je dat, de trekken om te zondigen, dat de trekkingen, die hebben natuurlijk, die, die blijven bij de mens behouden. Al zijn leven, de trekkingen, ja, de trekkingen. die... Precies. Uh, ik bedoel, ik bedoel trekkingen, ik bedoel die, hoe de heet het, die vlinders in de buik. <coughs> dat blijft altijd. Dat moet je niet denken dat het al. Waarom? Het is fysiek, het is niet alleen fysiek. Het it is, it is onder ons, bestaat altijd die. Maar uiteindelijk komt het moment, komt het moment wel, wanneer dat alles heb je al opgetrokken, waarbij dat onder blijft alleen net als. Net als een stof der aarde. Het lijkt. Maar het is net als stof der aarde. Dus je kan, je kan daarmee dingen doen. Dat betekent niet dat jij dat. Jij kan wel daarmee doen. Dat betekent niet dat jij. Maar je kan wel alles doen. Maar wat je doet en hoe je doet dat. Ja, je doet het dan omwille van de mitzwa. Omwille van het voorschrift, et cetera. En dat is allemaal aan te leren, et cetera. Het is, het is werk, het is niet anders. Hoe, dicht, hoe dichter kom je bij de schepper, hoe moeilijk het is naast hem te zijn. Ja, zo so hebben we zo geleerd. Hoe dichter kom je bij de schepper, hoe moeilijk het is om met hem, naast hem te zijn. Eigenlijk waarom de krachten zijn. Net zoals kom je, probeer nou te komen tot de, tot, de aard, tot, de, tot, ja, tot de binnenste van de aarde. Ja, hoe dieper je komt en komt, hoe meer verweer, hoe meer... Hoe meer uh, moeilijk, het is naar binnen komen, het is nog nooit, niemand heeft het gekomen, is nog tot de kern van de aarde, probeer nou te komen. Niemand heeft kracht, waarom kijk men, het is makkelijker om te gaan naar allerlei planeten. Maar waarom, kom bij niemand, waarom komt het bij niemand op? Nou, kijk, kijk nou, vraag maar nou wetenschappers, niemand heeft een, heeft een antwoord erop het is, het is natuurlijk uh, ...te kort in, bij onze wetenschappers. Ik ben geen wetenschapper, maar ik weet altijd dat het een groot tekort is. Dat zij kijken, dat zij gaan naar met de scheepvaart, uh, hoe zeg je het, met die, die ruimte. ruimtevaart. Ze gaan naar de planeten, in plaats van te gaan naar, naar zichzelf. Net zoals de mens vlucht van zijn geestelijke werk naar buiten... ...zo ook men vlucht ook naar allerlei planeten, in plaats van te gaan naar binnen... Men, had, men zou geweldige uh, onthullingen en geweldige geheimen, alle geheimen eigenlijk zou men, belangrijkste geheimen zou men ontdekken door te gaan naar binnen in de aarde in plaats van te gaan in de ruimte. Veel meer zou men... zou men. Deze ja, ja, ja, ik bedoel echt in deze wereld. Ik bedoel echt deze wereld, dat men als men hier nou zou kunnen, niet alleen graven, niet alleen boren, voor, om boorinstallaties, om de olie naar buiten, gas te winnen, boor, boor, boor, olie te, te doen, maar nog dieper, daar zou men zich moeten be, zich bezighouden. Daar is, dat is echt iets, net zoals de mens in zichzelf, let op. Net zoals in de mens, alle belangrijkste. De kern van alles zit in de binnen de mens. Zo so is het ook in de aarde. Hoe dieper kom je naar de kern, hoe meer zitten dan de onthullingen van alle geheimen die eigenlijk hoeven niet naar Mars of naar Saturnus of zo so, te gaan. En het kost veel, het is veel minder kostbaar dan al die kanaal, al die shuttles etc En maar kijk okay, nou, het is net of ze men, men verblind is. Men kijkt niet er naar, men, men heeft het geen, geen keek er. waarom. Ga ergens naar andere planeten. Dat is iets. Dat is echt. Ik kan het verkopen aan het volk aan iedereen. Dat kan het wel, het is leuk. Maar even ergens boren iets. Nou, iedereen kan in zijn tuin boren. Nou, wat heb je er, <laughs> dat is toch belachelijk? Ja, je, dus niemand, niemand komt er op het idee om dat te doen. Even tussendoor. Er ja, is niets, alleen maar kopen... Ja, maar dat men zegt zo. Ja, kokende lauwe, precies, maar kokende lauwe. Kijk, en wat is dan inderdaad, kokende lauwe, maar welke lauwe? Hetzelfde, één pot naad, ja, maar als je gaat in, in de ruimte, is ook één pot naad. No. Alleen maar, alleen maar lucht. Maar eventjes heb ik even gezegd iets. Onthoud het even, je zal zien, uh, We hopelijk dat zij ook daar ooit ernaar zullen luisteren, maar je hoeft echt niet naar de ruimte te gaan om alle geheimen in, daar in de aarde zelf, ik bedoel echt materiële aarde, hoe, hoe dieper je komt, hoe meer zullen wij komen, geweldige onthullingen daar, want daar zit ook de maalgoed, de maalgoed eigenlijk uiteindelijk die, die, die overeenkomt klie van de maalgoed, de maalgoed de laatste, de laatste de meest grofste dingen zitten daar die overeenkomen met het met het licht van ook van die, de machine.